stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? Ik was al veel vroeger muzikant dan ik tv-maker was. Ik speel al muziek van mijn zevende. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en wagen gokje. Altijdprijs.info